...met het NOS-journaal. In Venezuela is president Maduro zoals verwacht uitgeroepen... ...tot winnaar van de verkiezingen. Hij kreeg volgens de kiesraad ruim twee derde van de stemmen. Zijn belangrijkste tegenkandidaat, Falcon, bleef steken op 20 procent. Die zegt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen... ...en dat hij de uitslag niet erkent. De opkomst was laag doordat veel oppositiepartijen... ...hadden opgeroepen tot een boycott. Zijn 140 Amerikaanse beroemdheden, onder wie Oprah Winfrey en actrice Meryl Streep... hebben een open brief ondertekend, waarin wordt opgeroepen om ongelijkheid van vrouwen tegen te gaan. In de brief aan de wereldleiders wordt gesteld dat er 130 miljoen vrouwen zijn zonder opleiding... en dat een miljard vrouwen geen bankrekening hebben. In de Amerikaanse staat North Carolina is een man met een auto een restaurant binnengereden om zijn gezinsleden iets aan te doen. Daarbij kwamen twee mensen om het leven: zijn dochter en schoondochter. Zijn zoon, vrouw en kleindochter raakten gewond. Het motief van de man is nog onbekend. Hij is aangehouden. De Rotterdamse politie heeft vannacht een man in zijn bil geschoten om hem te kunnen arresteren. Dat gebeurde bij een kraakpand. De politie was daar naartoe gekomen na een melding van vuurwapengebruik. De man probeerde te vluchten en reageerde niet op waarschuwingsschoten. Na zijn arrestatie werd het kraakpand ontruimd. Op de Noordzee is gisteravond en vannacht urenlang vergeefs gezocht naar een vermiste zeeman. Hij is vermoedelijk ten noordwesten van Tessel overboord gevallen. De kustwacht en de KNRM zochten met reddingsboten en helikopters. Rond twee uur vannacht werd de zoektocht gestaakt. Volgens de kustwacht was er geen kans meer dat de man nog levend zou worden gevonden. Het weer, het is opnieuw een prachtige zomerse dag, veel zon met vanmiddag 23 tot 26 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er in het zuiden kans op een regen- of onweers... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 en dan naar morgen vanaf 10 uur staan we live op locatie op circuit Zandvoort bij La Gours. Daarover straks veel meer tijdens deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Hier is Toto. betreft een van de betere platen van toto je ze met Stop loving you de zaterdagmiddag van cfm uh, vandaag uh, vanuit de studio aan de Torweg hierna wij zeggen goedemiddag en hier is bruno mars Wrist, diamonds up and down my chain. Uh -huh. Cardi B's chasing and can't tell me nothing bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie got all them girls shook. shook. My big fat ass got all them boys cook. I'm huh. from dollar bills and I'll be popping rubber bands. <laughs> Bruno sang what me while I do my money dance. on the like. <laughs>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 Het zal ongetwijfeld het feit zijn dat uh, Max Verstappen hier uh, wat rondjes gaat rijden met een uh, Red Bull uh, Formule 1. Maar er is veel meer. Uh, er is een heel mooi uh, raceprogramma samengesteld uh, met diverse klassen. Uh, Onder andere uh, de Porsche Carrera Cup, uh, de TCR uh, Europe en het uh, WTCR. Nou, ik weet niet of je bekend bent uh, met de oude sport. Uh, We hadden tot en met uh, vorig jaar het wereldkampioenschap uh, Toewagens, het WTCC. En dat is overgegaan in het... Uh, BTCR. Nou, en het is een prachtige kampioenschap ook met uh, allerlei uh, merken die actief zijn. Ook uh, veel bekende uh, coureurs. In de WTCR zijn ook een uh, aantal uh, ex-in-coureurs uh, die daar nog een uh, boterhamtje uh, verdienen. En daarnaast hebben we, en dat is ook mooi Zegortspie, Zandvoort en het Nederlandse Autosport. het eerste raceweekend uh, van de Fot Fiesta Sprint Cup. Uh, Lange tijd heeft het geduurd voordat er weer een volwaardige klas in Nederland was. Maar dat is het ingang van dit weekend is dat geschiedenis. We gaan de gaan we ook zien dit weekend. Hé, hey, mooi dat het gelukt is Willem. Ja, het is zeker mooi dat dat gelukt is. En ja, dat is misschien ook wel te danken aan het feit dat de auto toch weer wat oploopt. Bedrijven die toch wel een beetje meer geïnteresseerd zijn om daar...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 Maar morgen en overmorgen de Jumbo uh, race dagen driven bij uh, Max Verstappen. En niet alleen ja. uh, Max, ook uh, de anderen van uh, Ricciardo en uh, David Coulthard die zullen ook aanwezig zijn. Merk je daar alvast uh, al, al wat uh, van op het circuit? Nou uh, het enige wat ik aan merk uh, op dit ogenblik is uh, dat die auto's uh, daarvoor aanwezig zijn. Voor die uh, drie rijders uh, die je net opnoemde. Ja, cool dat, uh, weet ik, die is uh, dit, uh, deze dag nog een uh, Berlijn-actief als uh, tv-commentator uh, bij de Fonderie. En Max en uh, Ricciardo, ja, die zijn ook nog niet aanwezig. Maar uh, fans uh, van die uh, Red Bull-rijders, ja, daar zijn er ook nog niet veel van aanwezig. Hebben we hebben wat uh, de hard fans die vandaag al uh, aanwezig zijn. En die zien uh, vandaag al hele mooie autosport, want... Uh, het programma vandaag is ook uh, goed gevuld met allerlei trainingen, kwalificaties en later in de middag krijgen we ook al uh, de eerste races van het weekend. Ja, toch zag ik al wat uh, fans uh, zo richting het uh, circuit uh, toegaan in uh, Red Bull kleding. Ja, nou, die hebben wat mij betreft uh, uiteraard helemaal gelijk. Deze mooie autosport te zien, ze gaan hier in de file om uh, hier te komen als ze er vandaag al zijn. Dus uh, ja, geeft ze ongelijk. Zo is het Willem. Nou, dankjewel voor uh, dit moment. En uh, straks komen we weer bij je terug. Het vervolg van de activiteiten op de Circuit Eigenlijk doet het uh, meedoen van Michael Jackson aan deze single is het een hit geworden. Je hoorde, de, de hit uit de jaren 80 van Rockwell in Somebody's Watching Me. Ja, we zeiden het uh, net al, uh, morgen zal het uh, vast en zeker heel druk gaan worden richting uh, Zandvoort. En met name ook als we mooi weer gaan krijgen, maar daarover straks om half drie meer. Maar eerst meer over het verkeer. De gemeente Zandvoort waarschuwt voor grote drukte tijdens uh, de Jumbo race dagen van Max Verstappen. Onder meer vanwege het lekkere weer en natuurlijk de komst van Max.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 Havana, oh na na. Half hey. of my heart is in Havana, oh na na. Hey. Hey. He took me.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 Get away with that, you criticize our method, or how we make records, you said it wasn't art, so now we're gonna rip you apart. Stop, check it out my man, this is the music of a hip hop band, jazz, well you can call it that, but this jazz retains a new format, point, well you misjudged us, speculated, created a fuss, you've made the same mistake politicians had, I'm talking all that jazz.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 Nou, dit is echt heel oud hoor. Heel oud. Beetje de beginperiode van uh, ZFM uh, als uh, lokale radio. Stetson, Sonic hoor je en Talking All That Jazz. Ja, oude een uh, oud uh, beentje die een uh, beetje richting de jazz ging met deze single die je net hoorde. En deze keer waarschijnlijk wel een hitje van alweer uh, enige tijd geleden van Ed Sheeran. Hij blijft leuk. Hier is met Shape of You. The club isn't the best place to find the, lovers, so the bar is where I go.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 Try on all your nights like this Put some spotlight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 Mag mag meegeklopt worden. Hij blijft leuk, hè? Deze uh, inmiddels gouden oude singel van Joe Bataan en Repo Kleppo. Ja, we gaan weer uh, live schakelen met het uh, circuit Sanford met Willem van Dezen. Want zodra dan krijgen we de tweede vrije training van de WTCR, Willem. Ja, dat klopt. Uh, Rob WTCR. WTCC, uh, Wereldkampioenschap uh, toerwagens. Ja, en die gaan uh, zo dadelijk beginnen aan hun uh, tweede uh, vrije training. Ik noem even een, een paar namen die daarin uh, actief zijn. Uh, uiteraard onze uh, Nederlandse Hoop in uh, toerwagendagen. En dat is uh, Tom Coronel. Een wildcard uh, voor deze reis heeft gekregen. Uh, Bernard uh, van Oranje, die doet daar ook mee. Even kijken naar de grote namen daarin.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 Overwinning, een overwinning zeg ik maar. Ze rijden toch een drietal races zelf. Dus uh, ja, wat we gezien hebben dit seizoen tot nu toe uh, in die WTC. Er is uh, spannende races, uh, heftige gevechten op de baan. En uh, ja, daar uh, kijken we naar uit, uh, uiteraard. Ja zeker, dus we gaan ze morgen en overmorgen ook nog uh, tegenkomen in het uh, drukke programma van de race dagen. Ja, die gaan we uh, zeker uh, tegenkomen in een uh, overvol uh, race uh, programma.